Premier Balkenende houdt vol dat hem niets valt te verwijten over zijn rol bij het besluiten om de oorlog in Irak politiek te steunen. Hij geeft toe dat niet alles goed is gegaan en dat het anders had gekund, maar volgens de premier heeft hij met de kennis van toen juist gehandeld. Balkenende ontkent dat de Tweede Kamer diverse malen onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Ook over de conclusie van de commissie Davids over het ontbreken van een volkenrechtelijk mandaat... zegt Balkanenne dat het kabinet toen de juiste conclusie heeft getrokken. De PvdA wil nu dat de premier nogmaals zegt dat hij de conclusies van het rapport Davids onderschrijft... en dat hij daar vandaag in het debat geen afstand van heeft willen nemen. De oppositie heeft veel kritiek op het optreden van de premier... GroenLinks, de PVV, SP, D66 en de Partij voor de Dieren... hebben een motie van wantrouwen tegen Balkenende in, ingediend. Die zal waarschijnlijk geen meerderheid krijgen. President Obama wil na vijf jaar weer een ambassadeur in Syrië aanstellen. Hij heeft de diplomaat Robert Ford voorgedragen voor de post in Damaskus. De VS riep vijf jaar geleden zijn hoogste diplomatieke vertegenwoordiger terug uit Syrië... na de aanslag waarbij de Libanese oud premier Rafik Hariri om het leven kwam. Volgens de Amerikaanse regering zat Syrië achter de aanslag, maar het land ontkent dat. De Amerikaanse Senaat moet de benoeming van Forte als nieuwe ambassadeur in Syrië nog goedkeuren. Op de Olympische Spelen is schaatser Margot Boer vierde geworden op de 500 meter. De Zuid-Koreaanse Sangwa Lee won de afstand voor de Duitse favoriete Jenny Wolf en de Chinese bij Xing Wang. Annette Gerritsen verspeelde haar kansen op een Olympische medaille doordat ze in de eerste omloop van de 500 meter viel. Volgens Gerritsen maakte ze een misslag bij de doorkomst op de 100 meter en ging ze daardoor wankel de bocht in. Thijsje Oenema en Laurine van Riesen eindigden buiten de top 10. Het weer overwegend droog, vannacht lichte vorst. Overdag eerst wat zon. Later opnieuw Winterse neerslag en het wordt een graad of twee. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij beleeft, beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht. They're bursting at the sea.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 find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 Meld je dan aan voor de CFM-redactie. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl. Www.zfmzandvoort.nl. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. Www.zfmzandvoort.nl. And it's you Either you're wrong.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 free